En ik zelf, Johan jonge hier. En uh, ja, we beginnen eigenlijk waar we afgelopen week mee gestopt waren, Robert Mugabe. Er is heel wat aan de hand in uh, Zimbabwe. Daar gaan we zometeen het uh, nieuws uh, mee beginnen. Maar eerst doen we nog even de goud, zilveren, bitcoins en de staatsvoetmeter. Uh, we laten even beginnen met, uh, de, met de cannabis index. Die is uh, ja, verder omhoog geklommen. Uh, hij was vorige week al uit zijn dalletje aan het krabbelen en... Uh,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 ...geswischt naar uh, Bitcoin Cash. Ja, Roger Veer is eigenlijk de grote voorstander van Bitcoin Cash. Uh, ook een fervent uh, libertariër en ander kapitalist. En ja, hij zegt, uh, ja, het is gewoon onbruikbaar geworden, Bitcoin. De transactiekosten zijn heel hoog en de wachttijden zijn heel lang. En eigenlijk zit het gewoon vol met uh, maximaal zeven transacties per uh, seconde kan het aan. En ja, het is gewoon ja, te weinig voor de huidige populariteit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 Het is nog niet echt wijd geaccepteerd, denk ik. Nee, goed hoor, ja. nou ja, dan gaan we nog even naar uh, de staatsschuldmeter. Oeh uh, ja, we hebben zo, trouwens, zo meteen nog wel wat uh, ICO, uh, ber of, sorry, uh, ICO berichten. In Coin Offering uh, berichten. Uh, daar gaan we zo meteen over hebben. En dan komt uh, de Scherica Coin uh, gaat eraan komen. Dus uh, dat gaat lachen worden. Maar uh, we gaan eerst even naar de staatsschuldmeter. Uh, die staat op dit moment op uh, 477,8 miljard in het uh, rood.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 Uh, het nieuws wat wel naar buiten komt is Zuid-Afrika. Daar heb je zo'n uh, brigade. Er zijn nog mensen met rode kapjes in het parlement. Die noemen zich de uh, uh, Economic Freedom Club. Uh, dat klinkt heel positief. Maar daarmee bedoelden ze dat ze vrij willen van... Uh, van, van blanke invloeden, daar komt het op neer. Dus, dus uh, daar, daar gaat het alleen over. Maar die hebben, uh, die, die partij, die heeft elkaar de politieke asiel aangeboden. Zo meldt uh, de Zimbabweanse oppositiekrant uh, Zimbabwe Today. Oké. Okay. Ja, dus dat is op zich wel een grappige uh, ontwikkeling. Uh, je moet even afwachten hoe het, uh, hoe, het, hoe het afloopt, natuurlijk. En ja, wat dat betreft.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 Nee, deze dit de, is de, de, een uh, jongen die probeert in heel Afrika bitcoin te promoten. En die, is hier, die gaat al allerlei landen toe en dan, hij, uh, ja, dan neemt hij interviews af, maar hij geeft ook klasjes en dan legt mensen uit over bitcoin. En ja, uh, yeah, het.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 Niet dat inderdaad mensen hun, uh, hun geld alvast staat. Uh...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 uh, we hebben 280 miljard nodig in plaats van 140 miljard die we nu krijgen. Dat zei deze uh, Tajani. Nou, hij wil dus ook niet dat de belastingen voor de lidstaten meer mogen gaan. Daarmee bedoelt hij de, de overheden. ...binnen de EU, maar hij wil dat... Uh, ...hij denkt aan Europese belastingen. We hebben meer inkomsten nodig, zo zou je belastingen kunnen hebben... op financiële transacties op de beurs. Oh. <laughs> dat, is, uh, <laughs> dat is ook handig, trek daar maar 140 miljard uit beurstransacties. Wacht, je hebt geld, Veld. Uh, uh, ja, want dat kost niks. Er zit gewoon geen negatieve kant aan. Ik uh, kan me niet voorstellen dat dat... Uh,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 het geld belegt. He, dus je ziektekostenverzekering... en je autoverzekering... en dan nou, nog eens een paar verzekeringen... die iedereen heeft. Een verzekering.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 ...om even het maximale verrassingseffect uh, te krijgen. <laughs> hey. Dames en heren, het maximale verrassingseffect. Hier komt even een drumgeluidje. Mm -hmm. uh, Wat leest u in? De... <laughs> ja, ja, ja. De, de, de EU uh, reserveert 30 miljoen dollar... ...om de uh, veehouderijsector uh, te steunen... Uh,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 Ik denk dat, uh, dat, dat zo'n EU-ambassadeur uh, met, met, met, uh, met, met, met al die mensen daaromheen natuurlijk zelf ook wel het een of ander. Nee, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Maar mm -hmm. ik, ik, ik, ik denk in ieder geval ja, dat, uh, dat het wel wat aangeeft dat, dat de EU een ambassade heeft of een ambassadeur uh, op Zimbabwe. Nou, ja, dat zijn wel ambassadeurs inmiddels. Hè? Mm -hmm. Ja. We gaan even terug naar Nederland.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 En die zou eruit zien als een Nederlandse overheid. Nou, ja, dat is natuurlijk uh, vreselijk. Dat is, uh, Nederland zou zich nooit met buitenlandse aangelegenheden bemoeien. Ja, dat is, uh, behalve dan misschien als ze uh, een maardehulp bieden, bijvoorbeeld. Dan zit er ook een hele rij uh, voorwaarden aan. Ze dus hebben we 95 miljoen euro gereserveerd om uh, de digitale veiligheid te verbeteren. Dat betekent dat jij bepaald nieuws niet krijgt. En dat moet dan via Facebook, Google.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 en hij begon prompt op uh, sociale media te zeggen. dit is allemaal Russische desinformatie. Mm -hmm. <laughs> Van, het echt waar, alles wordt nou op de Russen afgedraaid. Zelfs de, de laatste onafhankelijkheid is daar nou opeens de, door de Russen. Het is, ja, dat is ook in 1984, daar hadden ze. So, uh, Emanuel Gold Goldstein, dat is dus, ja, wat, misschien een soort Bin Laden, of, uh, dat was een, een, een persoon die niemand ooit gezien had. Maar die zat altijd via snode plannen zat die te proberen Big Brother omver te halen. En, uh, en uh, die moest enorm uitkijken voor Emanuel Goldstein, want die zat je te beïnvloeden. En ondertussen blaast Big Brother uit de telescreens. Dus um, ja, het is psychologisch zit het, is een het is allemaal heel, heel knap in elkaar. Het is, maar als er iets, als je op iets gepakt wordt of zo... dan moet je altijd zeggen dus... nou, ja, Russische hackers hebben we mij weer te pakken van nou. uh, Ja, nou, ik poste nog even wat in de chat over een artikeltje. Het is inmiddels al uit de jaren negentig... maar het ging over de, hoe de CIA uh, moderne kunst beïnvloedde. Ja, gebruikt als een wapen. <laughs> in de maar het hele stuk is wel heel interessant... want als je er dieper op, dieper op ingaat... en ik heb zelf op de Vrijdraaien-blog daar ook nog eens wat over geschreven, ook hoe uh, mensen als Rockefeller en zijn klitje daar weer van profiteerden, want die hadden dan weer voorkennis van hoe uh, moderne kunst gehyped zou gaan worden, dus die hadden massaal kunst ingeslagen, en uiteindelijk met die winst had uh, Rockefeller weer een uh, Museum of Modern Art in New York uh, opgericht, mm. maar die had die voorkennis dat die, die kunst gehyped zou gaan worden, dus die had uh, ja, er flink aan verdiend.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 ze hebben duizend militaire bases in honderd landen zitten, alsof dat geen beïnvloeding is. Ja, Welke leider in Zuid-Amerika is niet door de CIA in het zadel geholpen eigenlijk? Ja. Nou, als het niet zo is, dan ja. is het wel door de Russen gebeurd, maar uh, ja. Ja, dus het is gewoon overal, dus het is ja, tonnen boter op een hoofd.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 uh, ja, wat was nou het laatste... Hij kleedde mij uit met zijn ogen. Ja, zoiets, <laughs> uh, dat soort dingen. Ja, <laughs> Laatst ook één geval van een, een regisseur, geloof ik. Die had van een bepaalde acteur gezegd... Uh, ja, zij is lesbisch. En dat had ze nog niet verteld tegen anderen. Dus zij was geoud...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 in de wereld. In the future everyone will be world famous for 15 minutes. Ja, daar moest ik even aan denken, want iedereen wil even in de spotlight staan, weet je wel. Met, uh, met zijn verhaal eigenlijk. Met zijn, uh... Ja, ze gaan nou ook op, op scholen, hoor je enorme aantallen kinderen, uh, jonge meisjes die al zouden zijn misbruikt. Maar ik denk ook, er zit natuurlijk ook een raar psychologisch iets bij. Wat al meer bekend is. Dat ja, ja, ja, ja. leg li je spotlight even op mij, weet je wel.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 Want die, dat is een bedreigende groep mensen. Een uitbuitende groep mensen. Dus ja, het is heel raar dat zo iemand daarmee komt. En het is niet raar in de zin dat de overheid dat natuurlijk altijd Ze willen ook dat je je veiligheidsgordel draagt. Want ze geven zo ontzettend om je veiligheid. En ze willen dat je een ziekteverzekering kost. En omdat ze zo om je gezondheid geven. Maar ondertussen schieten ze wel overhoop als je zou weerstand bieden tegen hun wil. Ja, of geef je een nekklem? Ja, of geef je een nekklem. Jij voelt een bruggetje aankomen. Ja, dat volgende bericht gaat er. Over, uh, met zijn drie keer. Dat is je hier nog iets over wilde zeggen, maar. Uh...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 Ja, inderdaad. Uh, het was gestopt met ademhalen en de <laughs> stress. Maar het komt niet door de neklen hoor. Nee.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 Daarmee worden kosten gespaard. Dus je gaat helemaal over geld nadenken als je dit, als je dit leest. En over vier borsteltjes en één sponsje. En uh, ja, ik denk dat het uh, de echte nieuws waar van dit soort dingen in zit. De politie legt een DNA-bank aan. Ja, precies. Nou, ja, wel ja, ja, van verdachten van nog. Maar moet je natuurlijk, we zijn allemaal verdacht. Ja. Via de sleep, sleepwet. Ja. ja, nee, klopt. Ja, langzamer zeker worden we helemaal op kaart gebracht. Maar ja, we hadden nog meer politie nieuws.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 De camera's registreren welke auto's voorbij rijden... en controleren of de eigenaarden worden gezocht door de politie. De techniek wordt, wordt ook gebruikt door bijvoorbeeld boven sneller of door het handhaven van milieuzones in grote steden. Ja... Het is, dus, uh, nou ja, Zaterdag, verslaggever Marjolein Hogevorst vertelt wat de camera's allemaal kunnen. Voor geweldige dingen. Nou ja, het is, ehm, uh, het is, het is triest, natuurlijk is, het is, het is geld binnenhalen en tegelijkertijd een enorm controlenet neerleggen. En de macht van die groep mensen is gewoon veel te groot en veel te gevaarlijk om. Uh,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 Nee, nee, we komen uit zware tijden. We hebben de afgelopen tijd heel veel zuur gehad. En er werd heel vaak beloofd, na het zuur komt het zoet. Mm -hmm. Zelfs een keer duizend euro uh, beloofd. Maar blijkt is dit artikel en daarom vind ik het goede journalistiek. Ik wil ook een compliment geven aan de auteur. Oh, Oké, okay. maar we krijgen gewoon nog steeds atjar in plaats van Baby Pangan. Ja, nee. Um, la, la, la, la, laat ik dat gewoon even helder uitspreken. Ik vind in dit geval, want ja, ik ken de familie Witteman ook als uh, eh, VARA-representatie. Maar deze mevrouw, ik weet niet of het familie is, maar deze mevrouw Lise Witteman... die heeft puikwerk geleverd door, uh, door hier aandacht aan te besteden. Waar heel veel andere... Ja, toch geen media aandacht krijgen voor um, de hel die op dit moment gaande is. En vergeet niet de laagste schijf, uh, dat is de eerste belastingsschijf... en als je dan de belasting en sociale premies welke optelt... dan zit je al boven de 36%. Hè. Dus eventjes op een, op een hele kleine heffingskorting... Uh, en ja, als je werkt nog wat, wat, wat, wat arbeidskorting na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 Dan uh, ja, wat de meeste mensen denken. Ik, maar meestal rekenen ze alleen inkomstenbelasting. En ze zeggen: ze, Nou, de, ja, hoogste tarief 52%. Maar dat is, al, dat is al niet zo. Je kan al 56% moeten betalen. Maar de grootste inkomstenpost voor de overheid is niet de inkomstenbelasting, maar de BTW. Want de BTW betaalt iedereen en de inkomsten alleen mensen die, ja, die werken. Hè?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 ...om ja, miljoenen mensen, ik kan even kijken of ik, of ik het kan vinden, die link, maar... Ja, ik heb wel eens met die mensen gecommuniceerd hoor... <lacht> ...maar ja, ze hebben naar mijn idee een beetje een simplistisch idee... ...dat de overheid heel goed is en allemaal goede dingetjes voor je doet... Oh, ja, en, nee, zeker. ...als je geen belasting betaalt, dan, ja, dan heb je geen hart voor de arme mensen... ...ja, nee, daar dat, ja. dat ben ik het helemaal mee eens dat ze daar zo tegenaan kijken... Nee. ...maar het, is natuurlijk, het wordt des te raarder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 Ik, ik, ik, ik, ik denk ook, uh, ik, ik denk ook dat, dat, dat, dat dat gewoon het beste is om, uh, om, om, om van die Oxfam, om die gewoon zout te gaan blokkeren. Om iedereen steek. terugtrekken in zijn eigen echokamer. <laughs> ja, uit, uit, uit, uiteindelijk. Uh, he, waarom deze goede doelen groot zijn uh, ten opzichte van andere goede doelen, ja. of NGO's, uh, maar ja, ze noemen zichzelf ze goede doelen. Uh, dat komt vooral door marketing, hè? Mm -hmm. uh, uh, want uiteindelijk uh, zijn, zijn al deze, uh, de, deze organisaties afhankelijk van de naamsbekendheid, mm -hmm. want anders ja, dan, dan zitten ze ook niet in de top of mind van politici en ...andere mensen die hen uh, moet, uh, moeten betalen. Hm. Dus ze moeten ze nu dan ook wat schreeuwen om... Uh, De, dus ze ja, hebben daarnaast na, om... die, ik weet niet hoeveel directeuren hadden ze nou ook alweer. Het hebben allemaal handjevol directeur die allemaal kreeg minimaal. Hebben ze daarnaast ook nog eens een marketingbudget.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 Dat wordt gewoon, gewoon ja. teruggerekend in de prijzen van je schoenen, weet je wel. Dus we ja, maar blij ja. dat die belastingen ontwerken, anders lag jij helemaal krom. Daar kon je niks om ja, of, of mensen Ja, er zijn ook mensen die hebben dan bezwaar dat, dat die producten in, uh, in ontwikkelingslanden worden gemaakt. Hè? Want de FNV uh, roept op dat, uh, dat iedereen recht op heeft op, uh, op zo'n Nederlands salaris, en Nederlandse belastingen.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 Ja, maar schoenen doen dat natuurlijk wel, hè. Er dus zijn mensen die dat doen, maar het overgrote deel... Ja, maar ook salonssocialisten, hoor. Want die, die, die zitten dan in de Tweede Kamer met de salaris van de ton. En die zitten in allerlei commissies, weet je wel. Zoals in de Commissie Panama Papers. Er staan dan ook nog eens uh, tigduizend euro aan een schadeloos uh, het, uh, ja, salaris eigenlijk erbij krijgen. Dus hun salaris is al ver boven de ton. En ja, die kunnen zich die schoenen wel permitteren die in Nederland gemaakt zijn. Maar ze doen met geld van anderen, Ja, Ja, uiteindelijk met ons geld. Natuurlijk. Ja, we, we ons vandaan... ja, van andere uh, virtual signaling, dus uh, heel erg, heel erg uh, nadrukkelijk yeah, aantonen dat je, hoe goed je al niet bezig bent. Ja, ja, ja, ja. Maar goed, jullie ja, is het midden in het verhaal? Mm -hmm. Nou ja, kijk, um, ik, ik, ik denk dat daar, dat daar wel de, de kern zit. Hè? Heel veel van die uh, ja, salonsocialisten die uh, roepen, die schreeuwen.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 Het, het is... gaat ook vooral om perceptie, want dan rijden ze met een auto in het rond waar lithium in zit. Nou, ik weet niet of je die lithiummijnen wel eens gezien hebt, maar dat, <laughs> uh, dat, uh, dat is een soort toestand. En dan, en dan zeulen ze ook 2000 kilogram, want die auto's die zijn gigantisch zwaar. En die zijn boven de 2000 kilogram zeulen ze mee. Uh, terwijl, ja, normaal zou je er veel wegenbelasting betalen voor die 2000 kilogram. En...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 Dat, dat, dat, dat, uh, dat, dat de ene zegt nou, maar, maar, maar, en de ander zegt er <lacht> dan weer een sprong overheen <lacht> nou ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat soort van offeraap gedoe dat zie je ook bij die, uh, bij, bij, bij, bij die mensen die zogenaamd goed willen zijn ja.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 Want van het ene mijnbouwbericht gaan we naar het andere mijnbouwbericht. Uh, ja, een ja. Hartstikke ja, Dirk, Dirk Scheringa, die gaat de mijnbouw in. Nou, eigenlijk niet helemaal, niet echt in de mijnbouw. Hij gaat meer in de, de initial coin-offeringen. De Scheringa-coin. Ja, hij gaat in crypto-beleggen. Ja, dat is wel zelfs. een Scheringa-token, worden dan, hè?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 Maar het is ook een keuze. Hè. Ik, ik las op enig moment ook uh, uh, dat uh, de, de Nederlandse Bank, of was het de AVM, uh, dat, dat, die het, dat, dat, dat die het niet zo prettig vonden dat een bank maar één directeur-groot aandeelhouder had. Hè. Dat, daar hadden ze gewoon uh, iets over geschreven dat ze dat onwenselijk vonden. Nou, uiteindelijk denk ik uh, dat, dat, dat, dat heel veel banken zo zijn begonnen. Denk aan die meneer uh, Ragveissen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 Dus iemand wil een uh, bedrijf starten en uh, je, je kan daar gewoon... Ah, of Peter, misschien kun jij het beter uitleggen? Ja, ik denk wel op zich wel... wel...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 vrije diskdrijfruimte beschikbaar kan stellen voor anderen om uh, hun foto's op, op te slaan en, en uh...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 Dat mensen die zeggen gewoon, ja, uh, dit is de fuckcoin en uh, ja, ik breng zoveel tokens op de markt en die kan je kopen voor mij. En, uh, en wat kan je met ja, de fuckcoin? Fuck coin die de... bestaat letterlijk hè, die bestaat letterlijk hè, de fuckcoin. Niet bezonnen, nee, dat is ja, een <laughs> <dit is> erf. <laughs> maar ik had vraag om het dan, dan weer eventjes terug te komen op uh, ja, uh, die Dirk Scheringa-Munt. Uh, ik, ik, uh, ik zei gewoon, ja, je koopt een Munt, maar...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 ...op de markt brengt, maar hij wil andere mensen helpen met het op de markt brengen van een uh, ICO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 Maar er, zijn, er is ook het meeste kaf onder het koren, dus ja, het, is, het is heel lastig. En gelukkig gaat Dick Schering ons daarin begeleiden, samen met, ja. met Peres Hilton. Dus, uh, we weten allemaal dat Dick Schering daar ja, heel goed de winners van de losers kan scheiden. Dat heeft de zijn Bank ook gedaan. Maar, ja, ik, ik, vind, ik, ik ben het met Juri ineens net dat het is een beetje onterecht. De DSB is omgekukeld.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 Wat dat betreft uh, kan, je, kan je niet zeggen dat hij nou beneden maat is ofzo. Gerd Stom heeft ook nog bij de DSB gezeten toch? Volgens nee, mij wel. Ja, ja, ja, ja, die zat eerst bij de DSB totdat tot hij de ABN ging uiteindelijk. Ja, ja. ja ze hadden hem daar eventjes shit. Uh,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 Vol een paar dagen lang met allemaal superberichten over Walton Coin. Ja, gewoon om het omhoog te pumpen. Ik heb nog steeds geen flauw idee wat dat doet, maar ja, het is. Uh... Ja, goed, ja, uh, we gaan nog even verder. Ik weet niet of ik een bruggetje moet maken van Paris Hilton naar de, de NATO, uh, van NAVO. Maar in ieder geval, die zoeken uh, een snelweg naar het oostfront. Ja, Rusland moet aangevallen worden. Ja, dat lijkt me duidelijk. Dat, uh, dat uh, de Russen, dat is het grote gevaar. daar moet je echt, uh, als je ergens bang voor moet zijn, dan moet je niet voor, voor uh, Rutte, nee, Russen, Russen, Rutte, wat zijn nou? <totstuk> Russen. Over oh, Russen moet ik bang zijn, niet voor Rutte. <totstuk> Rutte, die, die, die, die haalt de ruggen onder je kont vandaan, uh, yeah, maar uh, je moet bang zijn voor Rutte. Hey, het is natuurlijk, uh, er wordt Russe. een... Russen. Oh, dat is natuurlijk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 Ze ja. zijn nieuwe joden eigenlijk, hè? Ja, nee, ik denk die moslims, die doen ook goed mee. Maar ik is het nog een beetje de vraag of we nou de Russen of de moslims gaan worden. Ja, misschien zijn de moslims dan, zeg maar, wat in de tijd van Hitler de zigeuners waren... ...en dan de Russen zijn wat dan de joden waren of zo. Ja, dat ze een soort duo-mandaat hebben. Ja. Wie zijn dan de Jehovah? Oh, dat zijn de libertariërs. Ja. Een dreiging in de oostverlangen. Ja, ze willen natuurlijk ook het Europese leger willen ze van de grond trekken. Dat is ook een uh, belangrijk puntje. Ja. En... Uh,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 Maar... Nee, nee ik, was toen, ik was toen nog helemaal niet een libertariër, maar ik had zoiets van: ja, ik, ik had al meteen door. Ja, het, is, het is gewoon fake. Het, het bewijsmateriaal waar, waar Bush mee kwam was zo flinterdun dat je daar gewoon doorheen keek. Ja, ik was toen veel minder sceptisch. De ik denk, ze hebben die torens aangevallen en. Uh... We moeten terugslaan en uh, ja, het is niet helemaal, go niet, niet helemaal het goede land, <laughs> maar, maar het zit in de buur. Het zit dat was, in de geen buurt. Link, dat was geen link, het was geen link, Irak had helemaal niks te maken en dat werd toen al gewoon in de krant gezegd. Ik, Ik heb het idee dat toen, ja, Nederland heeft er ook aan meegedaan. Die hebben daar ook, ja. uh, zelfs bij de eerste Golfoorlog hebben ze nog van die, uh. Uh, van die boten daar neergelegd. Ja, maar toen maar... ging ik er nog wel uh, voor zitten, ik had toen even een date nog, weet ik wel, met, met, met, de, met de mooiste meid van de klas. En toen Atchie, zijn er nog speciaal okay. voor gaan zitten, van uh, pak je popcorn, uh, let op popcorn, ja, de oorlog gaat beginnen. Dat <laughs> ja. inderdaad, want ik studeerde toen en toen was, was er ook een medestudent die had gewoon een week vrijgenomen. Die was gewoon, uh, om alleen maar voor de televisie te zitten om te kijken hoe de bommen insloegen. Dat was toen de eerste televised oorlog, zeg maar. Maar nog ja, maar... wel, wel televised. Dat je niet echt de dooie zag, want dat, dat hebben ze al geleerd van Vietnam. Ja. Alleen maar van die chirurgische precisiebombardementen die alleen de slechte rikken vermoorden. Ja. Maar, ja, ze, maar ja, de, de, de, de NAVO wil dus een... Die zeggen ja, de, de spoorwegen zijn geprivatiseerd en zijn nou niet meer in staat om de troepen naar Rusland te, te pompen. En dat moet dat dan gebeuren. Maar ja, de, de, de spoorwegen zijn helemaal niet geprivatiseerd, want de enige aandeelhouders is gewoon de overheid. Dus uh, het is gewoon nog een staats... Uh,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 Moody and or Nederland heeft natuurlijk al de tanks verkocht al aan Finland volgens mij. Dus, uh... Ja, ja met oude het oude arsenaal moet natuurlijk op. Kijk, dat is natuurlijk het verdienmodel van de, van de militaire industriele complex. Want die willen gewoon uh, dat er weer nieuwe tanks aan de man gebracht worden. Dus die oude zooi moet even uh, met, ja. met, met, met een van hun eigen bommen natuurlijk, met de kloten gebombardeerd worden. <lacht> zodat ze weer een hele zooi nieuwe tanks kunnen verkopen, ja. Dat is niet altijd aan derde wereldlanden verkocht, maar... En nee, daar gaat al die dat... derde hand zooi gaat daar naartoe, hè. Dus, de derde zooi is er, Ja, ja, dus Indonesië verkoopt de Nederlandse Denk weer door naar Subaf of zo. Eh? Ja. Om daar weer een koep te realiseren. Ja. En die verkopen dan weer door naar het allerarmste land. Maar...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 Mensen moeten een gevoel bij krijgen. Uh, iedereen die op het station staat te wachten op die vertraagde trein, die ziet dan meteen ook de reden waarom die vertraagd is. Nee, er moeten eerst al die tanks moeten voorbij komen. Ja, dus ik zie hier een voor als ik wel zijn dus trein neem. Dan zie ik inderdaad al de militaire uh, materieel voorbij komen. Dan krijg je eerst natuurlijk PON als er die voorbij komt rijden. En dan. Uh, oh, fuck, de trein is er nog weer niet. Oh fuck, ja, de, de, de militaire defensie moet even voorbij met al zijn tanks.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 Haal ze gewoon weer die, die, die, die chemische aanval uit de kast. And the Russians are eating babies? <laughs> ze hebben een draaiboek liggen. En het enige draaiboek is uh, ja, de vijand is aan de Oostflank, is Rusland. En uh, ja, ja dan moet je dan maar. Uh, ...moet je daar maar in meegaan. Ja, mensen trappen erin denk ik, hè? net zoals wij vroeger er ook in trappen. Hè? Ja, ik weet niet of het daar wel of... Had jij Sorry. destijds door dat het hele CNN-gedoe met de, de eerste golforde dat het allemaal nep was? Dat die man daar gewoon helemaal niet zat nee. in Saudi-Arabië of in Israël zat... ...maar dat Blue hij screen. gewoon in een studio <laughs> in Amerika zat? <laughs> ja. Nee, nee, ik heb dat ook pas later geleerd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 ik, ik wist gewoon niet eens dat je eraan moest twijfelen of dat, uh, dat je daar, dat, dat daar wel eens gelogen kon worden. Dat, uh... Uh, even kijken, er was nog iets aan gerelateerd, hè? saudi arabië Nou ja, nou, nu, <laughs> nou, <nu> <laughs> we hebben <laughs> toch of saudi arabië hebben. Uh, <laughs> ja, wat is in uh, saudi arabië nou? Nou, er is natuurlijk een soort koep verijdeld. Er zijn een heleboel mensen daar gevangen gezet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 uh, ja hoe heet dat uh, openbaar wet openbaar uh, wat het in Nederland heet dat is voor de op, uh, wet openbaar bestuur ja dat je dat je informatie mag opvragen uh, information uh, request of zo uh, en die hebben boven water gekregen dat er dus een deal was met de Saoediërs uh, om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 vrije week te wensen. Ik zou zeggen Dudel -dudel doe de Doei. Doei, hey, doei.